Vier uur, dikte ik met het NOS-journaal. Negen maanden na de val van president Mubarak kiezen Egyptenaren vandaag een nieuw parlement. Het zijn de eerste vrije verkiezingen in Egypte in tientallen jaren. Nieuw gekozen parlement benoemt uiteindelijk een commissie... die een nieuwe grondwet moet opstellen. Ook is het de bedoeling dat het parlement nauw betrokken wordt... bij de formatie van een interimregering. Die blijft aan de macht... tot aan de presidentsverkiezingen van Medio volgend jaar. Een deel van de betogers op het Tagriënplein wilde dat de verkiezingen van vandaag niet door zouden gaan. Ze vinden dat de militairen eerst de macht moeten overdragen aan een burgerregering. De hoogste militair, Maarschalk Tantawi, weigert dat en waarschuwde gisteren voor ernstige gevolgen als de protesten doorgaan. Enkele uren voordat de stembureaus in Egypte opengaan... hebben saboteurs in de Sinaï-woestijn een gaspijpleiding opgeblazen. De leiding loopt van Egypte naar Israël in Jordanië. Sinds de val van president Mubarak in februari... zijn er al acht aanslagen gepleegd op de gaspijpleiding. Ook vrijdag was er weer een aanslag. Egypte sloot twintig jaar geleden een gasovereenkomst met Israël. Maar die deal is omstreden. Israël betaalt volgens sommige Egyptenaren veel te weinig voor het gas. Wie achter de aanslag op de pijpleiding in de Sinaï zit, is niet duidelijk. De Portugese Fado en de Mexicaanse Mariachi... staan op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed van UNESCO. Dat hebben de leden van de VN-cultuurorganisatie... afgelopen weekend besloten op een congres op Bali. De Fado is het Portugese levenslied... en ontstond in de 19e eeuw in de arme wijken van Portugese steden. Bekende vertolkers zijn Amalia Rodriguez en Cristina Branco. De Mexicaanse mariachi komt ook uit de 19e eeuw en wordt vaak gespeeld door straatorkesten met violen, gitaren en trompetten. De UNESCO-lijst van immaterieel erfgoed werd in 2008 in het leven geroepen. Op de lijst staan verder onder meer de flamenco, het Iraans nieuwjaar en de heilig bloedprocessie in Brugge. Het weer lokaal kan het aan de grond een graadje vriezen, in het binnenland kans op misbanken, overdag geregeld zon bij een temperatuur van een graad of negen. Tot zover het NOS Journaal. ANWB, verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort is bij meer de afrit dicht door opruimwerkzaamheden. En de N57 Ouddorp Rotterdam tussen Stellendam-Noord en Stellendam-Havens is de weg afgesloten in beide richtingen. De brug staat open. Dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven was een beetje komkommertijd in het nieuws. <laughs> cultureel, immaterieel, cultureel erfgoed. Maar goed, oké. Okay. Uh, we hebben hoorspel op herhaling. En vannacht gaan we terug naar 1966 met het stuk De Late Brief. Het is geschreven door Annie Matti en Wim Spekking. En de regie is Leon Povel. De Late Brief werd geschreven door Annie Matti en Wim Spekking... naar hun gelijknamige novelle. Spelleiding Leon Povel. Nee, nee, ik mag het niet langer uitstellen. Ik moet haar die brief geven. Hij zit nog steeds in de zak van mijn uniformjas. Hoe langer ik ermee wacht, hoe moeilijker het wordt. Ik moet het dan zeggen, nu, vanavond. Nee, het is onmogelijk. Ik heb te lang gewacht... Maar ik moet het al zeggen. Frank, kom gewoon binnen. Dag, Helga. Nou, zie je niks? Nee, nee. Ja, bloemen, bloemen. Overal bloemen. Helga, is er iets aan de hand? Frank, precies vijf maanden geleden ontmoeten we elkaar voor het eerst. Waarachtig, vijf maanden. Een vrouw vindt zoiets belangrijk. Ja, natuurlijk, maar voor een man is het, is het ook belangrijk. Kom, ga zitten. Ja, ja. Zeg, hoe, uh, <coughs> hoe was het vandaag op het vliegveld? Voor een vrouw is het toch anders, dat van die vijf maanden bedoel ik. Dat, oh, dat vliegveld. Mm -hmm. Nou, dat was erg druk, hè. Een Amerikaans journalist wilde haar fijn weten... hoe nu, een jaar na de oorlog, de verhouding is tussen de Duitsers... En het Amerikaanse bezettingsleger hier in Frankfurt. Ja, ja. En jij maar voor tolk spelen. <laughs> nou, soms kwam ik wel in de verleiding mijn eigen zienswijze te geven. Maar mijn tolkgeweet is een soort vertaalmachine geworden. Oh liefje, ik vergeet de koffie. Zeg, laat me je even helpen, ja. Nee, nee, He? nee, nee. Ik heb een verrassing voor je. Frank, hm. wat doe je? Oh nee, ik... Uh... Ik stond even naar de foto van je vader te kijken. Oh. Zeg ja, je mag raden wat je erbij krijgt. Nou, dat hoeven we niet te raden. Crackers uit die vervloekte Ceylandsoen. Kijk eens, taart zelf gebakken. Hoe kom je aan al die ingrediënten? Nou, wie op een Amerikaans vliegveld werkt, heeft relaties in het restaurant. Je ja, zo vijf maanden. Te kort. Om elkaar te kennen. Hm? Die, uh, die slagroomvijf is mooi gelukt. Jammer om hem door te snijden. Jij hebt iets van mijn vader. Je ja, natuurlijk niet uiterlijk. Vader was breed en zwaar. Die foto op de kast. Kun de, koffie, je koffie, de koffie is prima. Ja. In de oorlog leken de mensen ook veel op elkaar. Dezelfde angst. Dezelfde verwachting. En dezelfde ontgoocheling. En nu is alles voorbij. Ja, denk je dat? Van mijn hoofdkwartier tot aan jouw huis, 112 puinhopen. Ik heb ze laatst nog een keer geteld. De nog zichtbare vruchten van een totalitair systeem. Maar wat erachter verborgen ligt, dat is onzichtbaar. Ja, maar ik, ik bedoel, we hebben nu weer een eigen ik. Mm, behalve een tolk. Oh. Mm. Ja. Mm -hmm. De taart smaakt goed. Hm. Ja. Een tolk trekt zijn persoonlijkheid terug. Maar in mijn vrije tijd komt mijn eigen ik weer tevoorschijn. Zoals een duweltje uit een doosje. Mama, toch ooit in de oorlog bewaarde iedereen zijn eigen persoonlijkheid. Ergens, ergens, die binnenin. Jawel, maar het is de grote waarde van de vrije wereld dat ieder mens zichzelf kan zijn. Hoeveel maken we er van dat voorrecht gebruik? De afgelopen vijf maanden. De tijd daarvoor... Frank, wat is er? Met hm? mij? Nee, nee, nee, niet, niet, niet, niet. Je, Soms heb ik het gevoel dat je iets voor me verbergt. Ja, als er iets is, Frank... dan moet je me dat zeggen. Ik heb altijd verlangd naar een man met wie ik kon praten... voor wie ik geen geheimen zou hebben en hij niet voor mij. En als dat er niet is, dan, dan, dan is het geen eenheid. Zo zou ik nooit getrouwd willen zijn. De vrouw moet naast de man staan, ook geestelijk. Het begint met een openhartig vertrouwen in elkaar. Denk jij dat ik dat niet begrijp? Hm? Maar daardoor moet ik al je verwachtingen vernietigen. Maar liever... Die rot oorlog, Elke. Die oorlog was rotzooi. De vrede is ook rotzooi. Ik heb gevochten voor het behoud van, van de menselijke waardigheid. Wat heeft het geholpen. Maar daar moet je trots op zijn. Trots? Frank, wat is er nou toch? Ja, daar is iets. Het heeft te maken met oorlog. Zou je het dan nou maar eens niet vertellen? Jij bent vier jaar jonger dan ik. Maar ik ben een generatie ouder. Ik zal altijd van je houden, Helga. Maar ik zal het je vertellen, de waarheid met alle omstandigheden. Van af het begin. Eerst was ik niet aan het front. Ik was. de kwam van een generaal. Dit moet je weten, want hieruit volgt ook al het andere. Mm. Bovendien zal ook aan het front. Ik herhaal. Ook aan het front. de mindere zijn meerdere moeten groeten. Ben je zover? Ja, generaal. Het voorrecht, grondsoldaat te zijn, is geen excuus. ...voor wanorde en familiariteit. Slechts door discipline... ...zal onze divisie tot de beste blijven behoren. Met generaal Burnley. Waarom valt u mij dan mee lastig? Zeer juist kolonel, maar bent u regimentscommandant of ben ik het? U zorgt ervoor dat morgen vroeg zes uur uw antitankkanonnen op punt 7301 zijn aangekomen. Weet je wie dat was, Luitenant Thompson? Geen idee, generaal. Kolonel Harris, die geen kans ziet zwaar materiaal zonder verliezen naar het vuurterrein te verplaatsen. <laughs> Ik vraag me af hoe hij tegen God dan heeft klaargespeeld om kolonel te worden. Hm. Deze is zover we zijn met de dagorde van morgen. Aan de troepen te velden, vierde divisie. Deze gevechtspauze is geen vakantie. Alle zware en lichte wapens moeten in staat van nieuw worden gebracht binnen 48 uur. Het verlof voor de A en C-compagnie's in alle secties wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld. Bovendien zal ook aan het front, ik herhaal ook aan het front, de minderen en meerdere moeten groeten. frontsoldaten zijn is geen excuus. Het verloren. voorrecht frontsoldaten zijn. Je moet beter luisteren, luitenant. Toen schreef hij op het bord met, met grote letters het woord voorrecht. Een bordje bedoelt zo? Ja, zo'n zo, zo zwart schoolbordje, weet wel. Dat had hij ergens gevonden in Normandië. Op de een of andere manier had ik, had ik een gruwelijke hekel aan dat stomzindige bord gekregen. Hij schreef erop met een stompje krijt. Voorrecht. Neemt u me niet kwalijk, generaal, maar ik geloof dat zo'n term... een aanverrechtse uitwerking zal hebben op de gewone soldaten. Want jij gelooft ook je niets ter zaken. Generaal, is dat wel een voorrecht? Als militair in het algemeen en als mijn aide kan in het bijzonder... heb je niet het minste recht mij voor in twijfel te trekken. Tik het opnieuw, helemaal en daaronder mijn naam. In hoofdletters, alsjeblieft. Ik tikte de dagorde opnieuw. En ik gaf hem die. Ziezo. Wat denk je van? Nou, is dit een bevel, generaal? Nee, luitenant. Een eerlijke vraag. En ik wens een eerlijk antwoord. Wat denk je van mijn dagorde? Miserabel, generaal. Weet je waarom ik je tot mijn de kan heb benoemd, lieutenant Thompson? Nee, generaal. Omdat je bekend stond als de beste scherpschutter van de divisie. Het geeft me een veilig gevoel te weten... dat er een koelbloedig scherpschutter in de buurt is om mij te beschermen. Bovendien omdat je een intellectueel bent... Maar ik heb je niet gekozen om mijn woorden miserabel te noemen. Als bevelvoerend commandant over deze divisie heb ik ook mijn moeilijkheden. Maar deze moeilijkheden kan ik niet uitspreken tegenover mijn stafofficieren. Ze zouden me gaan zien als een, als een mens. Een mens met zwakheden. Begrijp je? Met jou kan ik wel praten. Ik geloof niet dat ik de geschikte persoon ben om met u te praten, generaal. Misschien dat uw adjudant... Major Smith, dat is een kalf. Denk niet, Luitenant Thompson, dat ik een aide de camp zie als een butler of als een huisknecht. Waarom vind je mijn dagorder miserabel? De convoyers A en C zijn hard aan verlof toe, generaal. Maar nu er een gevechtspauze is ingetreden, geeft u opdracht om al het materiaal te poetsen. Met die modder zal het trouwens niet eens veel helpen. De Divisie is een uurwerk, Luitenant. Alle radertjes reageren op elkaar. Minste afwijking van één klein onderdeel doet de hele machinerie stilstaan, vertragen of vooruitlopen. Zoiets kan fataal zijn. Ik zou die iets met verlof sturen, maar was het maar voor vier dagen? Ze moeten met gewone mensen in aanraking komen. Ze moeten kunnen praten, dansen, ze, ze, ze kunnen bezatten. En wat hebben ze dan gevonden? Een knokpartij, een kater, een volmaakte liefde? Hm. Je bent een ezel, luitenant. Op die manier stellen we de democratie niet veilig. Bij u wordt de leugen nog waarheid. Hm. Prachtig gezegd. Hierom juist waardeer ik deze gesprekken met jou. Het ontspant me. Je bent origineel. En dat je dan zou zeggen, juist, generaal, u hebt gelijk, generaal, uitstekend, generaal. Maar jij zegt, de leugen wordt nog waarheid. Ik zou je tot kapitein moeten bevorderen. Helaas, een kan, heeft geen recht op die rang. Zal ik dat van dat uitgestelde verlof schrappen? Luitenant, ik kan veel hebben, maar soms word je te vrijpostig. Die kleine mond van jou kan een grote bek opzetten, je moet de grens weten. Om anders toch genoodzaakt zien naar andere Edacant te zoeken. Hm. Geef hier een de dagorde. Alsjeblieft, generaal. is getekend. Generaal Burnley. Ziezo. Breng de dagorde nu naar Major Smith en zeg dat hij de tekst onmiddellijk laat vermenigvuldigen. Voor morgenochtend acht uur moet elke sectie er een exemplaar van hebben. Luitenant Thompson! Ja. De dagorde geldt ook voor Luitenant Thompson. Salueer. Maar ik begrijp niet wat dit alles met ons te maken heeft. Het is belangrijk. De generaal, die oude Burnley. In zekere zin dulde hij me. Hij helpt me zelfs nodig om zijn theorieën aan te huren. Oh, Hij vond het prachtig zichzelf te beluisteren. Ik was, zoals dat heet, toegevoegd aan de staf van de generaal. Dat was, dus, was het begin van, van... Het is belangrijk, Elka... Ik wist al lang dat je iets voor me verzweegt. Praat maar zoals je zelf wilt. Het zal je helpen. Elgai, okay. ik wil je duidelijk maken hoe ik geworden ben. En hoe ik komen kon tot iets wat... ...wat als een brandmerk in mijn wezen staat getrukt. Maar hoe kunnen we ooit echt iets voor elkaar betekenen... ...als we elkaar innerlijk niet kennen? Wat heb ik aan als je je armen om me heen slaat... ...terwijl jouw geest ver van de mijne verwijderd is... Frank, ik heb veel mannen gekend in mijn leven en ze voldeden me niet. Ze wilden alleen... Nou ja. Bij jou is het anders. En toch stuit ik ergens op een muur in jou. Er zijn altijd dingen waarin de ander niet kan doordringen. De ander? Hm. Ik wil geen ander voor je zijn. We moeten toch geen geheimen voor elkaar hebben, Frank? Je weet niet wat je vraagt. Is je hart groot genoeg om elke waarheid te dragen? Alle waarheid? Liever de waarheid die pijn doet dan de leugen in zelfbedrog. Frank, ik heb er recht op. Je moest eens weten hoezeer je er recht op hebt mijn geheim te weten. Ik kan heus wel wat verdragen hoor. Ik heb een oorlog meegemaakt. Ik had het je vijf maanden geleden moeten zeggen. Je zult me haten. Ik jou haten. Zeg. Even het iets te maken met vrouwen. Oh, het idee. Nou, ik zei je dat ik veel mannen heb gekend, dus. Elga, vanaf het eerste moment dat ik jou zag was ik aan jou vastgeklonken. Dat moet je geloven. Maar je zult me toch verachten. Frank, het is geen misdaad mens te zijn. Nee. ik zal het je uitleggen. Ja. Het is een heel proces, weet je. Een hele lange weg. Ik bleef niet altijd bij de generaal. Nee, het begon, het begon met het zwarte bord waarop hij het woord voorrecht schreef. Dat vervloekte bord sleepte hij overal mee naartoe. Niemand mocht op dat bord schrijven, alleen hij. Hij schreef de belangrijkste mededelingen op voor zichzelf en voor zijn officieren. Een week later schreef hij op dat bord: Wat er met u gebeurt, is van minder belang dan wat er. ...door u gebeurt. Ziezo. luitenant. Jawel, generaal. Zorg dat de kakkelhaarde gaat branden. Dadelijk komen de stafofficieren binnen. Als het hier niet lekker warm is, heb ik geen aandacht te geuren. Ik zal ervoor zorgen, generaal. De conferentie die ik heb samengeroepen zal dit tot onderwerp hebben. Wat er met u gebeurt... ...is van minder belang dan wat er door u gebeurt. Als de meerdere hiervan is doordrongen... ...zal het onontkoombaar doorcijpelen naar de minderen hand zegt tegen Major Smith dat hij de heren binnenlaat. Ik kom over vijf minuten. Vraagdomme nog toe, wat aan rotslag zien. Hoe kan hij het voorzien? Ja, Major Smith met Thompson. Ze kunnen binnenkomen. De generaal komt over een paar minuten. Oh, instelling. Zo, heel lekker. Uh, Hoe staat het leven hier? <laughs> uh, wat er met u gebeurt is van minder belang dan wat er door u gebeurt. Huh? Oh. Verdamme nog toe. Ja, Leutnant, ja. wat doet u nou? Ja, maar blijft er van die tekst aan. Nou. Ik word toch rechtstukkelijk afgedaan. dat begrijp Heb je nog gek? Dat is toch onvoorstelbaar. In het spel van het leven is het... Ja. Hart, de hoogste troef. Hoe kunt u ja, zorg, dat zo? dit geeft toch niet weer een maatregelen. Wie verkrachtte dit bord? Ik generaal. Heren, wilt u één minuut de kamer verlaten? de Thompson, ik kots van je. Met ingang van vandaag neem je het bevel op je... ...van de A-compagnie van het 7e bataljon en sectie 4. Vanmorgen is de commandant van die compagnie gesneuveld. Aangezien de commandant van de compagnie de kapiteinsrang bezit... ...ben je met ingang van heden bevorderd tot kapitein. Zorg dat je je om acht uur in je stelling bevindt. Je kunt gaan. Ja, dat was wat je noemt weggepromoveerd. Maar de gevolgen waren verschrikkelijk. Voor je compagnie? Nee, voor mezelf. Voor mij begon een nieuw tijdperk. Doden of gedood worden. Een dag na mijn aankomst ben ik een compagnie kwam het vond in beweging. Het was gruwelijk. Kun je, kun je je dat voorstellen, Helgaik? Ik zit hier in deze stoel... Ik kijk om me heen, ik, ik zie jou. De ouderwetse ramen, het plafond. Maar ik bevind me in het verleden. Bijna tastbaar. Tegelijk leef ik in het heden. Het licht van de lage zon. Die donkere schaduw. En. Elga. De moed ontbreekt, mom. Lieverd. Ze zijn toch immers allemaal voorbij? Je hebt mij toch? Kees, Frank, een fles wijn, ook uit het restaurant. Weet je, in deze vijf maanden, in deze vijf maanden ben ik ben ik aan je vastgesmeed. Maar, maar ik moet ik, ik, hier. Nou, ik kan niet, nou. ik kan yeah. hier. Op onze vijf maanden. Ja. Hm? Yeah. Tjus. Frank, ja. ik begrijp wat die tijd voor jou moet zijn geweest. Vader heeft me verteld wat er in hem omging toen hij de eerste soldaat doodde. Vader was een hoogstaand mens. Hij ging helemaal op in zijn colleges. De studenten droegen hem op handen. De oorlog was een jaar in de gang toen hij werd opgeroepen. Bleef hij dezelfde in het leger? In de kern, ja. Maar daaromheen groeide ja, een soort hardheid. En als hij met verlof thuis kwam... dan viel die hardheid weer weg. Tijdens de oorlog had iedereen een dubbele natuur. Je wist op den duur zelf niet eens meer wie je nou of werkelijk was. Hm. Vader betekende alles voor me. Misschien kwam dat omdat moeder vroeg was gestorven. Ik wist dat vader onder de oorlog moest lijden. Hij kon gewoon geen vlieg kwaad doen. Hij heeft ook altijd gevochten voor het behoud van de menselijke waardigheid. Hij haat het doden. Precies zoals jij. Maar iedereen die nadenkt zal toch even zijn doden haten. Ja, maar lieverd, hoeveel mensen denken hierover na? Twee jaar geleden, toen ik vader voor het laatst zag, zei hij tegen me... Waar gaat dat naartoe? Vernietigingen worden overwinningen genoemd. Je vader was toch volop militair? Hm. Hij deed zijn plicht. Net als jij. En dat was nu juist het probleem voor hem. Lieverd. Hmm. Je moet afstand nemen van het verleden. Ergens, op, op een bepaald ogenblik, moet je er doorheen. Ja, je hebt gelijk. Ik moet er doorheen. Ik moet deur gaan met mijn verhaal. Weet je... Hmm. In de mes werd ik altijd gemeden... omdat ik de erde de was van de generaal. Maar nu werd ik op slag populair... Oh, het was als een lopend vuurtje rondgegaan. Thompson had de generaal getrotseerd. De vijand was, was onpersoonlijk. Had geen eigen gezicht, maar ingaan tegen de generaal. Oh, daar had je lef voor nodig. Ik begrijp het. tussentijd begonnen de successen te komen. Onze legers rukten op, maakten snelle voordelingen. Maar opeens lag het front weer stil. Ja, het was in de Belgische Ardennen. Onze post was in een kelder. Nog meldingen binnengekomen, Paddy? De tweede kopie hier twaalf besneuvelde. Kapitein Bell weet weten dat u maar niet moest komen vanmiddag. Heel te gevaarlijk. Zijn linkerflank ligt op de meest onverwachte tijden onder vuur. Hij heeft gelijk. U moet maar in de bunker blijven, kapitein Thompson. goed om te gaan aten. Die jongens zeggen dat er ergens een waarnemer moet zitten in onze linies omdat het vuur zo nauwkeurig gericht is. Nee, dat is, dat is onmogelijk. Niet alleen in onze sectie, maar over de hele breedte van het front tot, tot aan de rivier toevallig. Granaten met griezelige nauwkeurigheid. Een afstand van 30 mijl. Nee, Paddy, nee. Dan zouden er tientallen Duitse waarnemers in ons midden moeten zitten. En die vervloekte inlichtingendienst van ons. Heb je er niks van teruggehoord? Je weet er maar hoe dat gaat. Allerlei instanties. Londen zou tenslotte contact opnemen met de ondergrondse verzetsbeweging. En die verzetsbeweging of Londen zou ons dan weer op de hoogte brengen. <laughs> per expresbrief zeker. Nee, kapitein. Atelierwaarnemers. Hoe kunnen ze anders het op de meter berekenen... waar een 120 mm granaten moeten neerkomen? Ah, waarom moeten we juist een beetje zo'n rotte plek parkeren? Ik heb al heel wat mij achter de rug... maar die terrein hier zonder er meteen niet aan. De generaal gaf geen toestemming. Ooggerustraat strategie. Hier, nee. Brotwee, punt 7x groen. Hmm. Oké. Okay. Ja, ja, begrepen. Hè? Als je het over de duivel hebt, trap je hem gewoonlijk op zijn staart. Hè? Wat, de generaal? Nu? Ja, de oude Burley komt op visite. Ze belde door vanuit de verbindingspost. Nou, maar dan kan hij over vijf minuten hier zijn. Dat zullen we nou hebben? Wat is dat? Martijn, deze vrouw komt uit de Linies. Ze stond ineens voor een mitrailleur. Ik had bijna geschoten. Ze zegt dat ze inlichtingen heeft. Een vrouw hier? Ja, ik heb... Jullie kunnen teruggaan naar je posten. Bedankt, Bedankt. dat jullie niet geschoten hebben. Ja, ja, daar. Hoe heet u? Noemt u mij maar Jesse. Ik ben agenten van de intelligence service. Vijf weken geleden werd ik gedropt. Ik kreeg nu opdracht naar de Amerikanen te gaan, ik heb inlichtingen. Ik werkte samen met de ondergrondse. Kunt u dat bewijzen? Oom Willem Borrel. Ja, dat zou ik ook wel lustig. Oom Willem Borrel, dat is het wachtwoord. Hiervan is me niks bekend. Kunt u zich legitimeren? Wat een samenwerking. Denkt u soms dat ik tussen de Duitsers rondwandelde met legitimatiepapieren in mijn hand? Kapitein, nu weet ik hoe ze die verdomde spionnen bij ons binnensmokkelen. Wat een organisatie. Ik, ik ben dood op. Op dat moment kwam de generaal de keldertrap af. Het lijkt wel ja. of hij niet van hem los kon komen. Hij was nogal, nogal achterdochter. Hij vroeg wat die vrouw hier kwam doen. en Ik zei hem wat ze me juist had gezegd en dat ik bezig was haar te ondervragen. De generaal bleef haar maar steeds strak onderzoekend observeren terwijl ze sprak. 'Het is hoogst belangrijk. U kunt niet van ons verwachten dat we iedereen die van de andere kant komt zomaar vertrouwen. Iedereen? Is het verkeer dan zo druk? Goeie god, het viel niet meer om er door te komen. Er moet een vergissing in het spel zijn. De geheime dienst gaf het wachtwoord. Oom wil een borrel. Wat wilt u dat ik doe? U omhelzen? Victorie roepen? Ik heb inlichtingen. Londen zijnde dat de Amerikanen onmiddellijk op de hoogte moesten worden gebracht. Oh, ik moet zeggen dat de ontvangst erg hartelijk is. Met 7 x Groen. Luister, kolonel. Ja, ja, met Burnley. Heeft uw dienst een melding binnengekregen van een agent en een wachtwoord in mijn sectie? Wat zegt u, kolonel? Gefeliciteerd met uw codeur. Kolonel, u kunt barsten. De codeur vergaat de deur te geven. Ik zal hem. Het klopt, oom Willem Borrel. Geef me nou maar een sigaret. Ja. Bent u de deur, de linies gekomen? Ik was 24 uur onderweg. En de derde die het probeerde. De anderen werden gegrepen, gefusilleerd. Belgen. Welke belangrijke inlichtingen hebt u? Er staan aan de verdedigingslinies van de Duitsers ongeveer 700 kanonnen. Ah. Eén van de Duitse bevelhebbers coördineert het vuur. Hij weet precies waarop de kanonnen moeten richten. Dat is onmogelijk. Hij zat hier al lang. Hij was op dit front voorbereid. Hij heeft dit terrein maandenlang bestudeerd. Hij weet precies waar het terrein begaanbaar is voor de infanterie... voor al het materieel en voor zware wapens. Hoe weet u dit alles? Zo moest ik het aan de Amerikanen zeggen. Hij rikt het nauwkeurig uit wanneer de artillerie moet schieten. Volgens een schema. Telkens anders. De zware kanonnen worden ook telkens verplaatst. Elke morgen is de artillerieofficier in de schuur tussen 7 en 8. Waar? Op van het dorp, waar de landweg zich splitst. Hebt u een kaart? Ja, hier. Kijk, hier is de tweesprong. 250 meter achter de splitsing. Er loopt een smal pad heen. Elke morgen tussen 7 en 8 zit hij daar in de schuur midden in de bossen. Wat doet hij daar? Mediteren. Zo noemden zijn soldaten het. Hij rekent, observeert, combineert. Met behulp van kaarten en tijdstabellen en coördinaten. Die schuur is blijkbaar een geïmproviseerde commandopost. Hij zit er meestal alleen. Hij wil niet gestoord worden. Hij stelt telkens een 24-uren-plan op voor de artillerie. Ik begreep niet dat u dat zo precies kunt weten. Zo hebben ze het mij gezegd. Ze zeiden dat u er tussen zeven en acht alle kanonnen op moest richten. Ah, kan ik hier ergens slapen? Voorlopig weten we genoeg. De generaal liet er wegbrengen. De volgende dag zou ze op het hoofdkwartier van de opperbevelhebber verder worden ondervraagd. Maar vertrouwden jullie er nog altijd niet? In de oorlog moesten we voortdurend met rekening houden. En die schuur, werd die nog onder vuur genomen? Die schuur? Die schuur was nog niet met duizend kanonnen te raken. Op de kaart zagen we dat er een heuvel in de weg zat. De mortier haalde ook niets uit. De generaal belde nog om een tiental lightnings te sturen... voor een precisiebombardement van korte hoogte. Maar alle operationele vluchten waren voor de volgende dag afgelast... Ineens keek de generaal mij triomfantelijk aan. Ik heb het. Eén enkele infiltrant. Maar generaal, dat is onmogelijk. Hij zal nooit alleen door de linies komen. Nooit die schuur bereiken. En die jonge vrouw dan? Zij kwam er ook alleen door. Hoe ver is het? Een mijl of achttien. Oké. Okay. Zorg dat jij daar morgen vroeg tegen zeven uur bent. Ik, generaal? Ja, Jij bent de beste scherpschutter van mijn divisie. En denk eraan, geen gezanik, geen gevangenen ter plaatse liquideren. Dit is een bevel. Jawel, generaal. Maar mag ik u er misschien even op wijzen dat ik hiervan walg? Het leven van die artillerie-maniak tegenover het leven van de honderden hier betekent niets. Niet waar, kapitein? U hebt gelijk, generaal. Hebt, pardon, één vraag nog, generaal. Misschien zien we elkaar nu voor het laatste. Gelooft u in de vrede? Ik geloof in de vrede, maar vergeet niet wat Clemenceau zei. Vrede is voortzetting van de oorlog met andere middelen. Succes. Ik hoop dat je terugkomt. Maar het kon toch een valstrik zijn? Ja, met die mogelijkheid hield de generaal natuurlijk rekening. Maar dit hoorde ik pas later toen ik terug was. Weet je, Helga? Die herinneringen benauwen me. Het is net alsof ik niet bij jou in deze kamer ben. Maar Het is hier ook donker en stil. En buiten brand nergens licht, geen voetstappen op straat. Jouw stem plaatst me weer terug in de werkelijkheid, maar jouw gezicht is een witte vlek. Ik zal het licht aan doen. Zie je het? Ja, graag, dankjewel. je wel. Dank je. Weet je, voor ja. ik vertrok, hè, ging ik eerst nog naar de Jessie. Ik wilde precies weten welke route ze genomen had. En aan de hand van kaarten schetste, stippelde ik een plan uit. Later hoorde ik dat de generaal opdracht aan onze artillerie had gegeven om het de vijandelijke sector lastig te maken, behalve de route die ik van plan was te gaan. Ja. Maar zonder de tips van die agenten van de intelligence service was ik er nooit doorheen gekomen. Een pracht van een vrouw, een dappere vrouw. Ik vraag me af of zij iets te maken heeft met jouw geheim. Ach, wel nee. <laughs> Jij en die vrouw. Jullie maakten dezelfde gevaarlijke tocht. Ja, prikkelt mijn verbeelding. Nou, vertel verder. Hoe verliep die tocht? Ik nam een karabijn, een pistool, een paar lichte landmijnen. Een kompas, zijn pistool, nog een mes. Het was herfst. Ik herinner me nog hoe mooi het daar was. Die dennenbos over het heuvelterrein. Helga, helga, begrijp je wat het wil zeggen? Te sluipen door een prachtige natuur met de opdracht een mens te doden. Het was oorlog, Frank. Helga, ik moest een mens doden. Wat zou die ene mens nog kunnen doen als hij niet zou sterven? Welke. welk ideaal wilde hij in de toekomst nog verwezenlijken? Maar die toekomst, helga, die zou over hem niet meer zijn. Door mij. Maar het was een bevel. En bovendien was de kans dat jij zou worden gedood veel groter. Dat, dat was nou het grote verschil. Mijn dood zou een onpersoonlijke dood zijn geweest. Maar ik... Ik was op weg om iemand met voorbeeld raad het leven te ontnemen. Die ander werd voor mij... werd voor mij een persoon. Ja, omdat je te veel tijd had om erover na te denken. En, en, en toen werd het nacht. En in die ogenblikken vanuit als de scheen van bewustzijn honderdvoudig verscherpt... Af en toe hoorde ik Duitse stemmen, want daar passeerden Duitse soldaten. Ik lag tegen de grond gedrukt en ik... ik wenste op dat moment aarde te zijn, met de aarde. Ver naar middernacht hoorde ik gelacht toen ik tussen twee betonnen bunkers doorsloop. Soms rommelde de kanon als ver verwijderd onweer. Toen ik een riviertje overtrok, verloor ik mijn karabijn. En was ik helemaal niet kwijtgeraakt, want daarmee kon ik doden op afstand... Elke seconde kom maar laat te zijn. Doe, Frank. Ik voelde me sterk, ik voelde me gezond. Ik rook de bladeren, de boomwortels. En in die natte herfstnacht, Helga, besefte ik wat een voorrecht het was om te mogen leven. Slaagde je in je opdracht? Ja. Hm. Begrijp dat deze vraag het voor jou moeilijker maakt. Ik ik, ik, ik, ik, ik haat dit verleden. Maar ik ben te gedoemd om het weer op te halen. Wat gebeurd is ligt toch ver achter je, Frank. Nou, ik weet hoe deze opdracht je heeft gemarteld... hou ik nog veel meer van je. Ik zegen het toeval dat ons bij elkaar bracht. Helga, hoe eerlijker ik wil zijn... hoe moeilijker ik het maak. Toeval. Hm? Een gelukkig toeval, lieverd. Op het vliegveld. Ook zal het nooit vergeten... Ik liep van het platform naar de uitgang. En opeens botste iemand tegen me op en mijn tasje viel op de grond. Oh, oh neemt, u me niet kwalijk? neemt u me niet kwalijk. Mijn excuses, ik zal uh, uw tasje even opgaven. Ja, graag. <lacht> Alsjeblieft. <lacht> Dank u. Oh, dit was bijzonder onachtzaam van mij. Op een vliegveld schijnt iedereen haast te hebben. Uh, ik wil graag mijn onhandigheid goedmaken. Mag ik u iets te drinken aanbieden? Nou, het is niet mijn gewoonte om uitnodigingen te accepteren van onbekende mannen. Ik ken u helemaal niet. Thompson, Frank Thompson. Vlak voordat jij tegen me opbotste, liep ik juist te overdenken hoe ik mijn vrije middag zou doorbrengen. En ik voelde me onmiddellijk tot je aangetrokken. Die zorgzaamheid waarmee de inhoud van mijn tasje op de grond bij elkaar zocht. En door je krachtige handdruk realiseerde ik me ineens hoe eenzaam ik eigenlijk was. Ik had er het eens spijt van dat ik met opzet mijn voornaam verzweeg. Slijder. Juffrouw Slijder. En hoe denkt u over mijn voorstel? Nu kennen we elkaar, immers. <lacht> Welke garantie biedt een naam voor iemands persoonlijkheid? <lacht> hoe kunt u nou mijn persoonlijkheid ontdekken zonder mij de gelegenheid te geven met u te praten? <lacht> nou, vooruit een kop koffie dan. Fijn, fijn, fijn. <lacht> No. Zo, wacht, dus er zit um, Ja! In die hoek hier, hè? Dat is wel, dat is wel gezellig. Ja! Zo, Goed. ga je zitten, zo. je Het is hier zelfbediening. Huh? Oh, sorry! <laughs> natuurlijk, u bent hier beter bekend dan ik. Moment, moment. <laughs> Twee koffie. Twee ja. Kopie. Ik vind hem sympathiek. Gevaarlijk sympathiek. <laughs> zo, check eens even. Zonder pad. Nou, dat is knap. Noemt noem de prestatie. <laughs> de Dank. Zo. So. So. <coughs> maar waarom ben ik eigenlijk hier natuurlijk beter bekend uh, oh, u. Oh, uh, u wist dat van die, van, die, van die zelfbediening. Dus ik dacht, uh, uh, u, uh, u spreekt uitstekend Engels. Oh. Dank ja. mm. u. Nou, uh, toch bent u Duits, hè? Nee, ik ben tolk bij de Amerikaanse luchtmacht. Ja, er zijn hier heel wat autoriteiten die maar één taal spreken, mm -hmm. begrijpt ja, dat u? Ja, dat u tolk bent, verklaart nog niet waarom u Engels spreekt. Ik bedoel, voor u tolk was. Oh, mijn vader doseerde astronomie. Voor de oorlog ben ik vaak in Engeland geweest. Vader ging daar aan de sterrenwacht van Greenwich waarnemingen verrichten. Ja, u bent zeker erg verwend met mannelijk gezelschap. Hm. Ik vergeet het nooit. Dat zoeken naar een onderwerp om een gesprek mogelijk te maken. En toen ineens zag ik die verticale rimpels in je voorhoofd, Alsof ik je aan iets, iets pijnlijks herinnerde. Ja, precies zoals nu. En, en toen plotseling begon je over iets anders. En dat maakt mij helemaal onzeker. Ik was toch echt wel aan militairen en mannen gewend. Maar ik probeerde me natuurlijk onmiddellijk aan te passen. Een gezelschap kan nooit de plaats van de eenling innemen. Uw antwoord geeft mij uh, geeft me zeker hoop. Misschien kan ik die eenling zijn. Hm? Uh, ik, ik, ik zou u graag nog eens willen ontmoeten op een geschikte plaats. <laughs> u loopt wel hard van hè? <laughs> oh, sorry, uh, misschien bent u getrouwd. En u hebt natuurlijk een hele aardige vrouw in Amerika achter moeten laten. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Oh nee. Nou, dat zeggen alle Amerikanen, hoor. Ja, ja, Als ik u, als ik u zo aankijk, kan ik die leugentjes om best veel goed begrijpen. Je was zo verlegen, helemaal van de kook. Zeg, wat moest je dat toch eigenlijk doen op zo'n vliegveld? Dat heb je me nooit verteld. Ja, als officier van het bezettingsleger kwam je toen overal. Frank. Mm -hmm. Je moet het verleden van je afschudden. Je moet je gelukkiger voelen dan vroeger. Je, je, je voelt je toch gelukkiger. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar alleen door te praten kun je aan het licht brengen wat ons scheidt. durf er niet aan te denken. Jouw gespannenheid moet een soort reactie zijn op die oorlogsjaren... Je hebt je de vrede tijdens de oorlog zo hemels voorgesteld... dat je geen genoegen meer kunt nemen met de realiteit. Dat, dat gordijn, dat open gordijn, dat irriteert me. Oh lieverd. Zo. Jij neemt alles te zwaar. De oorlog heeft aan je geknaagd, natuurlijk. En je stikt van de zelfverwijten. Ja, het, is, het, is, het is moeilijker en ingewikkelder dan je denkt. Echt. Verdomme, ik hou van je, maar... Tegelijkertijd heb ik een hekel aan dit leven. Aan dit leven? Aan ons leven. Maar... Nee. Ik zou je kunnen zeggen, trouw met me. Geen gezanen, geen diepzinnige gesprekken. Denter de bruiloft, kinderen. En ze leven langer gelukkig. Waarom ben je nou zo cynisch? Het behoorde is dat dat niet zo kan. Het gaat om de consequenties die jij en ik, die, die wij beide niet aan kunnen. Misschien heb je gelijk. Misschien neem ik alles te zwaar op. Het oh, zou het gemakkelijk zijn te leven zonder gedachten. Zonder probleem. Zonder herinnering. Maar Helga, als ik... Als ik zo zou leven... Als ik zo zou leven, dan was ik het meest verachtelijke wezen dat er bestaat. Lieverd. Jij zegt dat je van me houdt. En dat je me niet kunt missen. Ik ben bereid je verleden te aanvaarden. Dat alles heeft jou gemaakt... tot een man waarvan ik zoveel hou. Daarom juist... Jij veracht jezelf omdat je op bevel een mens moest doden. Je denkt dat ik jou daarom ook zal moeten verachten, maar ik, ik veracht je niet. Er is meer. Er zijn in de mensenleven uren, minuten, die zo scherp in onze herinneringen staan afgedrukt dat we ze nooit meer kunnen uitwissen. Frank, geef me de kans om je te helpen. Je moet je aan mij durven toevertrouwen zoals ik mij aan jou toevertrouw. Sigarettenpakje. Ja. Schat, het waren toch allemaal abnormale omstandigheden toen. Ja. Ja, ja. Maar later. in normale omstandigheden maakte ik alles veel erger. Het is ook zo verdomd moeilijk, allemaal. Ik kwam achter de Duitse linies. Zullen we er later voor decoreren, stel je voor? En ik werd bij de generaal ontboden. Hij zat in een caravan. Ga zitten, Thompson. Dank u, generaal. Kapitein, de opperbevel hebben dat aan de verschillende divisies onderscheidingen zullen worden uitgereikt. Onze divisie zal het rijkst worden bedacht. Er is zelfs een medaille van het congres bij. Kapitein Thompson, ik ben van plan jou deze medaille toe te kennen. Mij? Nee? Je krijgt deze onderscheiding op grond van jouw heldendaad... toen je die artilleriemaniak uit de weg ruimde. Het spijt me, generaal. Ik zal deze onderscheiding moeten weigeren. Kapitein, als de oorlog voorbij is... staan ons nog moeilijke vraagstukken te wachten. Ik heb naast de medewerkers nodig, zoals jij. Daarom zul je die medaille moeten accepteren. Het houdt trouwens automatisch een bevordering in tot majeur. Ik blijf bij mijn weigering, generaal. Het is de hoogste onderscheiding die ons land kent. Waarom pak je, verdomme, dat lintje nu niet aan? Als ik dat doe, heeft het leven voor mij geen zin. Ik kan je die medaille niet opdringen. Maar vergeet niet dat je, dat je jong bent. Een onderscheiding heeft voor de jeugd intrinsieke waarde. Niet voor mij, generaal. Deze onderscheiding heeft op mij een aanverrechts uitwerking. En hoe eerder ik alles vergeet, des te beter. Kapitein peteen Tonson, soms was je een held. Soms ben je een ezel. Wat denk je met die weigering bereikt te hebben? Misschien had je toch beter dat lintje kunnen accepteren... met het oog op de tijd die nog komt. Want heel veel mensen komen onder de indruk van een onderscheiding. Of is het soms een gekwetste ijdelheid? Je begrijpt het niet. Het zit er niet in het weigeren van die medaille... maar in de achtergrond waarom ik moest weigeren. Ik had, ik had niet anders gekund... Ik ben mijn eigen rechter en mijn eigen aanklager tegelijk. Ik hou van je onverzettelijkheid. Je verbetert trouw in je eigen voorgeschreven regels. Maar lieverd, het is toch waanzin... als je de rest van je leven zou vergallen door iets wat je eens gedaan hebt. Toen zet er toch een streep onder. Je hebt mij toch? Juist omdat ik jou heb. Oh ja... Het heeft geen zin er nog langer omheen te draaien. Jij dacht dat onze ontmoeting zo. toevallig was. Dat was geen toeval. Maar de... Jij vertelde het zoals jij je herinnerde. Maar zo was het in werkelijkheid niet. Geen toeval? Nee. Maar... Nee. Na de oorlog was ik in Keulen gestationeerd. Ik vroeg overplaatsing aan, want generaal Burnley was daar aan het hoofd van het militair bestuur. En het verzoek, het verzoek werd ingewilligd. Toen hoorde ik dat ik hier in Frankfurt terecht zou komen. En, en dat zag ik als een, soort, als een soort vingerwijzing. Ik zocht jou. Mij? En je kende me toch niet? Ik zocht jou. Overal heb ik naar je gezocht, overal heb ik naar je gevraagd. En eindelijk kreeg ik een tip. Achter onze eerste ontmoeting steekt meer dan je denkt... En ik zal jou vertellen hoe de werkelijkheid was. Ik zoek een zekere Helga Schneider. Huh? Ken ik niet. Nooit van gehoord. Ik ben er eindelijk achter gekomen dat ze hier op het vliegveld werkt. Als tolk. Helga Schneider. Ja, maar kan ik er nog vinden? Dit is toch het inlichtingenloket? Hmm, tolk, zei u. Oh wacht, hier vind ik wat. Kolonel Taylor, 15 uur, stuitbaan 3, bespreking met. nou ja, naam onleesbaar. Over herstel, stuitbaan. Tolk H.S. Nou ja, H.S., dat zal ze dan wel zijn, hè? Het is vijf uur, misschien zijn ze er nog, stuitbaan 3, platform over aan haar rechtdoor. Toen zag ik je. Je droeg een groene band om je linkerbovenarm met het woord tolk erop. Je nam juist afscheid van een kolonel en iemand in burger. Ik rende meer dan ik liep achter je aan. Ik had me op deze ontmoeting voorbereid, Elka. Honderd keer had ik in mezelf herhaald wat ik zeggen zou. Maar. maar ineens wist ik het niet meer. Toen zag, toen zag ik je tasje. En in een impuls liep ik je voorbij. Ik stoot er tegenaan. Het viel. En door de klap op het beton sprong de sluiting open. Maar daar. daar had ik niet op gerekend. Neemt u mij niet kwalijk? Oh. Mijn excuses. is. Ik, ik, ik zal die tasje even oprapen. Graag. Zo. Alsjeblieft. Dank u. De, de, het was wel bijzonder onachtzaam van mij. Nou, op een vliegveld schijnt iedereen haast te hebben. Ik wil mijn on onhandigheid gaan goedmaken. Mag ik u iets te drinken aanbieden? Nou, Het is niet mijn gewoonte om uitnodigingen aan te nemen van onbekende mannen. Ik ken u niet. Uh, Thompson. Frank Thompson. <laughs> Slijder. Je voor sliden. Ik gaf je een hand. En weet je Helga, daardoor... Door jou kwam ik terug in dat verleden. Dat verleden waarvan ik juist probeerde los te komen. Ik keek je aan en ik wist niet meer wat ik moest zeggen. En ik zag in jou terug wat ik had vernield. Maar ik, ik moest je wel spreken. Wel, hoe, uh, hoe denkt u over mijn voorstel? Nu kennen we elkaar immers. <lacht> Welke garantie biedt een naam voor iemands persoonlijkheid? Hoe kunt u mijn persoonlijkheid ontdekken zonder mij de gelegenheid te geven met u te praten? Nou, vrouw, een kop koffie dan. Ja, ja. Ja, in uh, hier in deze hoek maar, hè? Oh, Dat is ja. een beetje gezelliger. Ja. Zo. <laughs> uh, het is hier zelfbediening. Oh, sorry. Ja, natuurlijk, u bent hier beter bekend dan ik. Eén moment, één moment. Twee koffie. Twee koffie. Ik schrok omdat ik me versprak Ik kon immers niet weten dat jij op het vliegveld was gestationeerd En bekend met de gang van zaken Ik vluchtte weg naar de bar Maar ik had je gevonden Je mocht me niet meer ontsnappen Terwijl ik op een bestelling wachtte keek ik naar de hoek waar je zat Ik zocht naar een aanknopingspunt om wat je te zeggen Maar toen met die bar Ik kon niet denken Ik, ik werd onzeker was het lafheid of angst om je pijn te doen? Ik weet het niet. Langzaam kwam ik met de koffie naar je toe. En ineens wist ik dat ik meer van je wilde weten. Ik wilde je beter leren kennen. Kijk, zonder voetbad. Ja, oh, dat is een hele prestatie. Uh, Waarom ben ik hier natuurlijk beter bekend dan u? Eh... Uh, uh, nou, u wist dat, van, de, van die zelfverdiening, bedoel ik, dus, dus ik dacht, uh, u spreekt uitstekend Engels. Oh, dank u. Toch, toch bent u Duits, hè? Mm, ik ben tolk bij de Amerikaanse luchtmacht. Er zijn heel wat autoriteiten die maar één taal spreken. Ja, dat u tolk bent, verklaart nog niet waarom u Engels spreekt. Ik bedoel, ik bedoel voordat u tolk was. Oh, mijn vader doseerde astronomie. Voor de oorlog ben ik vaak in Engeland geweest. Vader ging daar aan de sterrenwacht van Greenwich waarnemingen verrichten. U, u bent zeker erg verwend met mannelijk gezelschap. Een gezelschap kan nooit de plaats van de eenling innemen. De toon waarop je dit zei raakte me. En aan de manier van spreken herkende ik... herkende ik die ander. Weer dan dat me vroegertje je te zeggen, maar niet daar. In het restaurant. Ik moet eerst proberen jou te doorgronden... En door jou, die ander. Het zweet brak me uit. Ik was bang dat je zou merken hoe zenuwachtig ik wel was. Wat wilde je me zeggen? Toen wat verberg je voor me? Waarom forceerde je deze ontmoeting? En, en, en wie is die ander? Waarom moest je juist mij hebben? Je wilt... Je wilt de waarheid weten? Ja. Ik... Ik had een brief voor je. Een brief? En waarom stuurde je die niet per post? Sommige brieven stuur je niet per post. Frank, kijk me aan. Waar is die brief? Ik klop er al vijf maanden mee rond. Ik, ik begrijp het niet. Geef op die brief. Je, je zult me misschien een lafaard vinden. Ik, oh, ik, ik wil me niet verontschuldigen. Ik wil alleen... Ik wil alleen dat je me begrijpt, Helga. Ik, ik wil toch niet liever... Ik ben alleen zo verbaasd dat je me hierover nooit eerder hebt gesproken. En juist nu. Vandaag met al die bloemen. Nu we vieren dat we elkaar al vijf maanden kennen. Ik zat eerst in Keul. Ik wachtte met die brief. Waarom? Ik, ik weet niet waarom. Ik weet het niet. Ik kwam uit Frankfurt. Ik, ik zocht je om die brief te geven. Overal. Je woonde niet op het adres dat op de envelop stond. Dat was weggebombardeerd. Maar toen ik je zag... Toen ik je zag elkaar toen... werd ik verliefd op je... Ik wilde je uitleggen waarom ik je had gezocht, maar ik kon het niet. Ik... In het restaurant wilde ik je toen die brief niet geven. Nee, ik wilde je eerst leren kennen. Maar daarna werd het steeds moeilijker. Op het laatst werd het onmogelijk. Ik stelde het uit. Ik stelde dat telkens en telkens opnieuw maar weer uit. En telkens opnieuw werd het weer moeilijker. Oh, Helga. Well, okay. Ik kan je niet zeggen hoe vaak ik hier voor de deur heb gestaan... met het vaste voornummer jou die brief te geven. Maar... Ik durfde niet. Nee. Ik ging steeds meer van je houden. Ik wilde je niet verliezen. Maar lief, welke brief zou in staat zijn... ...zich tussen ons te plaatsen? Waar is die brief? Hier. Dat, dat, dat is het handschrift van Frank. Ja. Hoe kom je aan die brief? Wacht nog even met lezen. Wacht nog even. Ik heb je alles verteld... Al het laatste. Ik heb je verteld van die tocht door de bossen. En s'morgens kwam ik bij die schuur. De hele nacht had ik gedacht aan die man, die man die ik doden moest. Je luistert niet, Elke. Deze brief. Met het pistool in de hand vloog ik de kamer in. De deur was niet gebarricadeerd. Meteen schieten had de generaal bevolen, Meteen schieten. Geen gezanik. Maar Ik schoot niet. Ik weet niet waarom, hij ik niet. Handen omhoog. Wat? Wat? Blijf zitten, beweeg u niet. U hebt me laten schrikken. Ik ben ongewapend. Waarom spreekt u Engels? <laughs> Echt iets voor een Amerikaan om te denken... dat alleen in de States Engels wordt gesproken. Dat is het niet. Ja, mag ik mijn armen laten zakken? In de lade van uw bureau? Ik zei u dat ik ongewapend ben. In orde, laat maar zakken. Dank u. Waarom. waarom vereert u mij met een bezoek? Ik moet u doden. U schiet niet graag iemand neer die ongewapend is. U praat om tijd te winnen. U begrijpt natuurlijk dat ik u niet als mijn gevangenen kan meenemen. En bovenin krijg ik het geval u ter plaatse te doden, Dat zijn mijn orders. U hebt geen schijn van kans. Mijn ordonnans die komt mij dadelijk halen. U zult uw onderdeel nooit meer bereiken. Ze zullen de bossen uitkamers te reden hebben, heb ik hem haast te maken. Ik heb wat landlijn op het pad gelegd. De explosie is helemaal waarschuwen. stikken, dacht ik, ik heb je onderschat. Ik geef u onderschat. Ik geef u drie minuten om u klaar te maken. Hande. Bid dan toch, verdomme! Bidden? U zei bidden? Ja, voor uzelf En ook voor mij. Begrijpt u dat dan niet? Het is toch belachelijk? Ik, ik ken u niet. Maar ik moet u neerschieten. Want dat had u beter vanuit een hinderlaag kunnen doen. Lieve God, dat was ik ook van plan. Maar ik verloor mijn carabine bovendien. De hele nacht heb ik over u gedacht. Ik haat u niet. Alleen maar deze ontmoeting. Ja, ik begrijp je. Maar ik zweer u dat wij niet scheiden als vijanden. Wilt u ze klaarmaken? Ja. Mag, ik een, mag ik een kort briefje schrijven? Huh? Ja, ik heb hier alles bij de hand. Papier en potlood. Ja, lucht dan. Ja. Mag ik u om nog een gunst verzoeken? En die is? Ja, dit is een afscheidsbriefje. Aan mijn dochter. Ze won in Frankfurt. Wilt u deze brief bezorgen? Waarom? U legt deze brief hier neer. En... Nee, nee, gelooft u mij. Wanneer deze brief langs de normale weg wordt verzonden, dan. dan zal ze haar bestemming nooit bereiken. Duitsland is verloren, kapitein. In mijn land heerst volslagen chaos. En toch vocht u door? Toch ontwierp u elke ochtend het vuurschema. Waarom? Waarom deed u dat? De eerste brief. Ja. ja. Ik zal ervoor zorgen. Ik word nog aan. En bid nu, als u tenminste gelooft in God. Ja. Ja, natuurlijk. Onze vader. Ik schoot hem neer. Jij. Jij hebt mijn vader gedood. Zeg. Ik kon niet langer leven met een leugen. En nu is uitgekomen waar ik zo bang voor was. Mijn nabijheid zal voor jou een voortdurende marteling betekenen. Dit is de executie van onze liefde. Elka. Frank, dode vader. Frank, dode vader. vader. Lieve Helga. Als je deze brief krijgt, ben ik er niet meer. Ik dank je voor alles wat je voor me bent geweest. Mijn kind... Ik zal in het andere leven aan je denken. Hij die me moet doden is... geloof ik een goed mens. Hij gaf me nog even tijd om je te schrijven. Eens zien we elkaar terug. Vader. Hij die me moet doden... is geloof ik een goed mens. Goed, mens. Hij gaf me nog. een tijd. Frank. De late brief was een luisterspel van Annie Matting en Wim Spekking naar hun gelijknamige novelle. De personen waren Frank Thompson, Jan Burkus, Helga Schneider, Peron Hozang, generaal Burnley, Elie Blom, Paddy Clark, Harry Emmelot, Jessie, Jane Verstraten, een Duits officier Bernard Droog en stemmen Han König en Hans Veerman. Regie, Leon Povel. Nou, ik vond hem toch weer bijzonder. En ik ben benieuwd wat ik u volgende week mag voorschotelen. Ik heb nog niet geluisterd. Stay tuned!